7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De onderwijsinspecteurs die maandag de nieuwe eindexamens afleveren... bij de iben Galdoenschool school in Rotterdam... blijven aanwezig als de leerlingen de opgave maken. Dat zei bestuursvoorzitter Tonja van de Islamitische scholengemeenschap... in het Radio 1-journaal. Op de school moeten vanaf maandag 23 examens worden overgedaan... omdat er is gefraudeerd.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 NMBS heeft bij de ING geld gestort, dat was bedoeld als garantie... en om uiteindelijk aan Anzaldo Breda te betalen voor de FIRA-treinen. ING kan het geld niet vrijgeven omdat een Italiaanse rechter dat verboden heeft... op verzoek van de FIRA-bouwer. NMBS hoopt via het kortgeding het geld alsnog te krijgen. Het dient maandag in Utrecht. Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat nieuwe bezuinigingen... voor een derde zullen bestaan uit lastenverzwaringen. Eerder deze week waarschuwde de Nederlandse Bank nog tegen het verzwaren van de lasten. Maar premier Rutte zei na de ministerraad dat al sinds het eerste kabinet Lubbers een derde van bezuinigingen wordt ingevuld door de lasten te verhogen. Ook veel andere Europese landen hanteren dat uitgangspunt. Rutte gaat er voorlopig van uit dat er volgend jaar voor 6 miljard euro extra wordt bezuinigd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Friesland en Noord-Holland afgerond. Het bezoek werd vanmiddag in Haarlem afgesloten. Het koningspaar was vanmiddag het IJsselmeer overgevaren van Stavoren naar Enkhuizen. Het weer. Vanavond zon en wolken en droog. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen in het oosten eerst zon, verder wolken en in het hele land mogelijk een bui. En later weer zon. Het gaat stevig waaien, aan zee, krachtig of hard. En het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een paar files door ongelukken. Zo staat er op de A12 richting Den Haag tussen Rewek en Gouda 3 kilometer. A27 Breda naar Utrecht bij Lexmond 4 kilometer. Twee keer zo lang is de file nog op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar staat tussen Os-Oosten en Ravenstein 9 kilometer. op de A59 richting Os 3 kilometer voor knopen, paal, Graven En de lucht mag daar gezorgd voor extra drukte op de N277. De weg Ge met richting Ravenstein, Daar staat tussen Langeboom en Schaik een 7 kilometer. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken en vol van de zomer. De tijd van het jaar om lekker te ontspannen met een spannend boek. Zoals 13 uur, de literaire trillen van Dion Meyer, uitgeroepen tot beste trillen van 2012. Nu exclusief bij Libris voor maar 595. Libris Boekhandel, vol van boeken.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 Poiré zie ik. Ja, een heerlijke poiré ingeschonken. Dat komt omdat we het over macarons gaan hebben. Macarons, dat zijn die heerlijke kleine kleurrijke uh, koekjes... En uh, wij gaan daarover praten met Robert van Bekhoven. U kent hem wel. Hij is namelijk gewoon in één klap beroemde Nederlander geworden. Hij is meester-patissier. Maar hij is ook jurylid, prominent jurylid van heel Holland Bakt. En dat programma is nu twee keer op televisie geweest. Zo rond een miljoen mensen kijken daarnaar. Ja. Er wordt over gekakeld en getwitterd en gefacebookt en geschreven... En het is he ongelooflijk leuk, Robert, hè? Het is heel leuk en het wordt nog leuker. Wordt nog leuker. leuker? Ja, het wordt nog leuker? Het wordt spannend. Het wordt spannend en uh, meer informatie, uh, moeilijkere opdrachten. Meer je ook? Uh, dat wat minder, maar je kunt zien dat de opdrachten echt veel moeilijker worden. We ja. gaan de, de volgende keer brood bakken bijvoorbeeld. Ja. Dat, uh, dat valt ook niet mee. Het begon gewoon heel eenvoudig met een tulband, maar nu gaan nee. we echt voor het grote werk. En uh, jij bent hier, Robert, omdat wij een uitzending maken over Frankrijk. We hebben gewoon besloten de hele zomer lang landenthema's te gaan doen. Dat klinkt heel duf, maar dat is heel leuk. Dus we hebben gekeken naar de meest populaire vakantielanden. Op nummer 1 staat natuurlijk Frankrijk... Dus macarons, uh, Robert van Beckhoven, naast je zit Alain. Caron. Caron, uit, uh, geboren in Parijs, al 30 jaar uh, woonachtig in Nederland. Uh, de maker van het boek, het is net uit, Tour d'Alain, een ongelooflijk smakelijk boek. Je reist door heel Frankrijk. Par Bijna. Ja, een paar provincies sla je over. Waarom eigenlijk? Daar weet je Omdat ik ken niet genoeg Ik heb niet zoveel affiniteit met de, de Alsace. Ja. Alsace is wel een mooie, mooie regio. Ja. Maar ik ken alleen maar een drie dus, uh, ja. Toevallig to, to, to ik ik praktijk met een van die bekende journalisten uit Frankrijk, uit Le Monde. En die zei, ja, oh, ik heb een paar adressen voor jou. Ik zei, dat gaan we niet doen. Je ging ja. niet overnemen. Je ik wilde Krakijk, het gewoon zelf doen. Ja. En dat is ook echt te zien, want op de foto sta jij ook met alle grote meesters uit de, uit de wereld van de culinaire wereld. Met het zwaartepunt in dit boek ligt natuurlijk in Parijs. Ja, mijn me geboorteplaats. Jouw geboorte. Met de mooiste adressen. Die ik allemaal na ga reizen. En jij zei voor de uitzending tegen mij, als je maar reserveert. Ja, je moet reserveren omdat het zijn adressen die zijn gewild. Zelf ook voor die, door die Pajsena. Dus uh, die zijn ook niet gek. Die weten precies waar je kan goed eten voor niet zo duur. En ook, uh, kijk, topzak, dat kan. Je bedoelt, uh, als je wil betalen 300 euro voor een uh, diner. Ja. Er ja, zijn wel plekken. Bienke, als je gaat bij uh, Passau. Alleen uh, Passau. Ja, dat is uh, twee, drie weken van tevoren. Ja, ja, nou goed, dat sla ik dus op. Uh, Jonah Freud is uh, aangeschoven en die uh, Bonsoir, Jonah. Bonsoir, jij reist ja, vanavond ook om in de geest van de uitzending te blijven weer af naar Frankrijk. Ja. Maar jij kookt vandaag. Je hebt drie soorten vin gemaakt. Ja. En dan gaan we aan het eind van de uitzending gaan we die alle drie proeven. Dan doen we een vergelijkend ware onderzoek. Maar vertel me eerst even waar draait het om bij de vin? Wat is een vin? Nou, een vin van oudsher werd dat gemaakt van een oude haan en oude wijn. Ja. Oftewel wijn die eigenlijk uh, alle... Ja, als er nieuwe oogsten was, hadden ze nog flessen van het jaar daarvoor over. En daar werden oude haanen ingestoofd. En dat moest eigenlijk, ja, het zat de hele dag op het vuur. Om die, tije, haan, om die taaie oude haan... Uh, een beetje soepel te, te krijgen. Een ja. Was Dit, een bepaalde periode in het jaar? Of nou, heel het, jaar het, door? het is door? Uh, kijk, de nieuwe wijnoogst. Nou, wat zal dat zijn? En, toch in het najaar, denk ik. En het is September, echt wel wintersgerecht. Meer dan van de zomer, ja. vind ik. Maar okay. ja, we leven nu in de zomer. Ik heb het nu gemaakt. Want het gaat natuurlijk helemaal niet meer op. Een oude haan is hier om haast niet te krijgen. Oude haan is niet te krijgen. Uh, oude wijn wel. Ja. Maar dan weer in nieuwe zakken enzovoort. Ja. Uh, Jona, jij gaat ons straks bijpraten. Je hebt echt de grote namen uit de, uit de, uit de culinaire geschiedenis liggen hier op tafel. Bocuse zie ik liggen. Larousse. Dus kortom, we gaan kijken of die, of die, of die koks met goede ja. met goede vin kunnen komen. Uh, uh, Chris Bijma, onze verslaggever, die is in ieder geval naar de supermarkt in Lille gegaan. Noord-Frankrijk, Rijsrol wordt het ook wel genoemd. En hij heeft ongelooflijk veel lekkere producten meegenomen. Maar ik geloof dat hij volkomen gek is geworden van de keuze die hij daar heeft. En uh, daar horen we straks nog een uh, verslag over. En uh, ik eventjes, hè, er zijn meer Franse boeken uitgekomen. Uh, nou, dat is wel op. leuk in deze periode. Noem even. Uh, is dat er... Uh... Hele mooie kookboeken uit Frankrijk komen. Waarvan je helemaal misschien in eerste instantie niet verwacht zijn het Franse boeken, zijn in het Nederlands vertaald. Hè? Ja. Uh, het meest onverwachte is misschien een heel mooi boek, een recept uit Vietnam. Hanoi Saigon. Dat is uit Frans vertaald. Uh, van twee uh, Vietnamezen die een restaurant hebben in Parijs. Een ontzettend mooi, smakelijk gemaakt boek. Dus dat heb ik meegenomen, zodat uh, iedereen kan zien. Want dat hou ik dat nu ook van... Uh, We zijn toch on-air met uh, on-internet? Ja, ja, je kunt ons dus, zien, dus hè? We dus kan een je camera erbij. Dus dat kan je ook nu zien. Uh, heel mooi net uit. En die Fransen hebben, maken kwalitatief gewoon uh, hele prachtige uh, boeken... met veel illustraties en uh, mooi afgewerkt. Tweede titel? A la mer de familie. Nou, sinds ik het boek heb, heb ik weer, weer een vrouw met een missie naar Parijs. Uh, ken je deze winkel in Parijs? Nou, ik zal het vertellen. Dat is wel heel grappig dat jij deze boek hebt. Elenke, ik heb vlakbij je gewerkt. Oh ja? Ja. En het uh, is, is vlakbij uh, Metro Drouot. En ik ken heel erg lang deze, uh, deze winkel. Het is een en winkel ben... al sinds, wat was ja. het, 1700 zoveel? 1761. Hij zit ook in mijn boeklet. Le Tour Ja. En ik vind het geweldig. Omdat ze hebben, uh, het is heel mooi gemaakt. Ze hebben een mooie, uh, mooie foto's. Echt een recept. Want die oud-wetse recepten denk je dat je uh, ja, ja niet meer maken? Karamel's, en, uh, marshmallows, ja. truffels, goudflikken, ja. ja. madeleines. Het is allemaal snoepgoed. Het is voor jou een boek ja, voor jou, geweldig. Robert. Ja, je ja. moet naar de winkel gaan. Ja. Er wordt je gestraald ja. in deze ja. uitzending. Ja. En de nummer drie. Ja, dat is dan weer Hart, mijn favoriet. Leverniertjes. Een boek over orgaanvlees van Stefan Renault. Ja, dat kan Hef weer hè? Een restaurant volgens mij ongeveer 30 kilometer ten oosten van Parijs. Ontzettend leuke man. Eerdere boeken al in het Nederlands betaald uh, Van het Varken was de eerste, was ik al helemaal blij ja. van. Het, het bistroboek van hem. En nu eentje alleen over orgaanvlees. En als ja. je net als ik een groot orgaanliefhebber bent... dan ben je blij met ieder boek wat uitkomt. Ben je, uitkomt je ook orgaandonor? Zijn... <laughs> ja, oh, zeker oh, wel. Ja. Snij ik ja. nu iets anders aan. <laughs> maar uh, het is een... Uh, ja, ik vind het heerlijk. Drie titels. We zetten ze zometeen op onze ja. site. Radiomanjari.nl uh, Als het goed is komt daar ook een foto te staan van, uh, van het taartje. Wat onze gast van vandaag, Robert van Beckhoven, heeft gemaakt. Het is een macaron taartje. Heeft hij speciaal voor deze uitzending in elkaar gezet. Het is een waanzinnig Mooi, en lekker taartje. Uh, Robert van Beckhoven. we gaan praten over macarons. Uh, Veelkleurig koekje ooit door patissier La Duree in Frankrijk uh, bedacht... en op de markt gebracht en inmiddels tot een klassieke hit uitgegroeid. Jij bent uh, jurylid, zeer vriendelijk jurylid, van heel Holland Bakt. We zijn allemaal een klein beetje van je gaan houden de afgelopen weken. Dank u. Uh, in ieder geval alle huisvrouwen in Nederland, wat daarop lijkt. Um, 1 miljoen kijkers. Hè. Je brengt ook, dat moet ik toch nog even apart zeggen... een blad uit, dat heet... Samen doe je dat met je vrouw zonder meer magazine. En dat gaat echt over mensen met, zoals jij dat dan noemt... een voedseluitdaging. Dat kan van alles zijn. Histamine, uh, gluten, uh, allergieën. Uh, intoleranties. Ja. Hartstikke interessant blad. Ja. Maar waar we het nu over gaan hebben is macarons. Want jij ja. weet er alles van. Je bent meester patissier. Waar draait het om? Wat is een macaron? Laten we daar eens beginnen. Uh, macaron. gaat goed luisteren. Ja, ja, ja, of ik het goed zeg. Ja, en, en, Een macaron is een amandelkoekje met diverse vullingen. Vaak worden macarons, gaan ze wel eens... Wat een foutje is, vind ik, een macaron moet wel een macaron blijven altijd. De vulling mag variëren, maar het moet wel een amandelkoekje blijven. Ja. Soms gaan ze daar smaakjes aan toevoegen waardoor ik het niet meer echt een macaron vind. Je ziet ze ook tegenwoordig steeds meer hartig. Hartige vullingen met ganzenlever, dat soort, de orgaanvlees, pâtés. Er wordt ook steeds meer gevuld. Dus op, Wat vind je daarvan? Dat vind ik mooi. Vind, vind je, je mooi? Ja, als, Die variant als, je dat, als, als je het maar goed uitvoert. Ik ja. ging concessie doen aan het macaron koekje. Ja. Waar is, zitten de, de crux van zo'n koekje? Uh, heel veel dingen. De juiste verhouding, het is een, een kookschuim uh, zeg maar, een, kook eiwit met amandeltjes. Dat is eigenlijk uh, de enige waar je nodig hebt, suiker, amandel en uh, eiwit. Uh, je maakt dat het een beetje een taai koekje is. Een krokante buitenlaag en zacht van binnen. Ja. En dan die taaiheid een, uh, is heel belangrijk. Ja, die taaiheid is wel belangrijk. Uh, je ziet ze ook wel eens... Het, het moet ook een vers koekje blijven. Je kunt de koekjes wel op voorhand maken, maar niet vullen. Want Juist. het trekt toch vocht aan. en dan, ja. Soms zie je ze wel eens heel uh, slap mogen. Dus als je ze een dag van tevoren maakt voor de bruiloft van, uh, of de verjaardag... dan is het eigenlijk niks meer? Het lekkerste is gewoon uh, een dagvers koekje, uh, althans de vulling. Dan ja. moet je het koekje kun je wel van tevoren maken ja. en dat bewaren, maar vul het wel. Het is, je kunt uit de diepvries wel eten, maar het wordt wel altijd zacht. Het blijft wel vocht aantrekken. Het is gewoon een schuimkoekje ja. met amandeltjes. Ja. En de kwaliteit hangt af van de kwaliteit amandelen... en de vulling is met vers fruit, of ga je dat met een crèmeje doen, met een canage... Ja. Hè, daar, kun je heel, daar, daar zie je heel veel variatie. Ga je, ja. naar, na, ga je naar Parijs, bijvoorbeeld naar um, Pierre Hermé. heeft een paar geweldige vullingen. Echt een canage met uh, drie soorten vanilles. Uit drie, delen, uh, drie verschillende ik plekken. Ik kijk meteen naar Alain Caron. Alain Caron, al geproefd in Parijs? Of? Ja, ja, natuurlijk. Ik bij ik altijd zo pain au chocolat. Pain au chocolat? Zo, zo, waanzinnig. Ja. Ja. Ik vind zijn vanille ja. en macarons zo ja, macarons. waanzinnig. En die heeft dus uh, vanille uit Mexico. Hè? Ja. Uh, vanille is uit Mexico, dat, dat kennen wij in Nederland niet. Hè? De vanille komt van oorsprong uit Mexico. Dus toen, dat is wel een <coughs> leuk verhaal op zich van die vanille. Maar dat, uh, misschien we daar nu nog geen tijd van. Hè? Maar in ieder geval, vroeger is dat weggehaald uit, uh, uit Mexico. Dus naar uh, andere landen, hè? Uh, Madagaskar en zo. En, en Tahiti. Maar dat wou daar niet groeien. Dat kwam omdat ze in Mexico een bepaald uh, beestje hebben die voor die voortplanting zorgt. Oh, ja. En die, die leefden daar niet. Dus daar doen ze met de hand doen ze de bevruchting, zeg maar. En manuele uh, bevruchting. Manuele bevruchting, ja, ja heel man. mooi. Van een vanillestopje. Ja. Ja. Ja. van een vanilletje. Ja. Ja. Dat is echt heel mooi om te zien. Maar de oors als je de oorspronkelijke. Uh, <laughs> oorspronkel, uh, Alleen het is nog maar kwart over zeven. Okay, dus. <laughs> maar je oorspronkelijke. Uh, um, uh, is eten, nou, die heeft Pierre mee en heeft ook Madagaskar en volgens mij is Sri Lank, weet ik, niet precies. Maar die drie vanilles heeft daar een canache van gekomen met witte chocolade, die ook weer top is. Ja. Dan heb je wel een top macaron hoor. De top macaron is natuurlijk prachtig, maar je noemt nu de grote namen uit de wereld van de patisserie. Ja. Maar hoe zit het, uh, waar, waar gaat het mis? Ik bedoel, als ik zo'n ding ga maken, dan heb je heel veel kans dat het misgaat. Wat zijn die struikelblokken? Ja, uh, uh, ten eerste, als je, je moet uh, amandelen en suiker fijn malen. Daarna, als je dat gedaan hebt, moet je het nog een keer zeven. Wij noemen dat in de, in de, in de patseriewereld marsepeinpoeder. Dus geen amandelpoeder, maar marsepeinpoeder. Die is wat fijner. Dus zorg ja. dat het wat fijner is. Die, die ga je zeven. En uh, wat er onder blijft, dat is zo fijn moet die zijn. Een fijne zeven, dan heb je een heel fijne structuur ook straks. Dan ga je een kookschuim maken. Die moet precies 120 graden zijn. Is het te heet, dan ga je je koekje alsnog scheuren. Dat is heel belangrijk. Dan is uh, het goed mengen belangrijk. Heel veel mensen die doen het eiwit met de amandeltjes. Je maakt een soort van amandelbrouillage, zoals dat heet. Van de amandelpoeder met suiker. Daar doe je een beetje eiwit bij, dan maak je een soort spijsachtig iets. En daar doe je kookschuim onderdoor spatelen. Dat moet wel voldoende gebeuren. Heel veel mensen stoppen te snel. Je moet uh, goed doorspatelen dat je uh, gaat uitvloeien. Mm -hmm. Als je pieken blijft vormen, dan gaan we gerust nog eventjes door. Ja. Als je dat gedaan hebt, spuit je ze netjes op. Vroeger in de oude recepten zag je, ze ook met oude eieren. Sommigen zeggen, moet je het oude vers of oude eieren pakken. Nou heb je die oude eieren, zeg maar, dat deden ze vroeger ook. Daarom lieten ze zo langer staan. Want het was. tegenwoordig kun je die macarons... We hebben zulke goede producten tegenwoordig. Goede eiwit, goede amandelen, hè? de beste producten, dan hoeven ze geen dag te staan. Dan kunnen ze een half uurtje even mooi, dat ze mooi wegdrijven, maar dat ligt ook al aan je spatelen, dan drijft het al mooi weg. En dan. Ja. ja. En je... Het is toch iets anders dan een cake. Over de ja ja, ja, ja, ja. En dan is bakken is ook heel belangrijk. Zorg dat je geen wind in de oven hebt. Dus het liefst op een conventionele uh, oven gassen, zetten. conventionele Boven en onderwarmd. Boven en onderwarmd. En zorg dat het niet te hard waait. Want het waait droogt uit. Want kan eh, je voorstellen als je een koekje in de oven doet. En je zet er wind op. Dan droogt dat kapje uit. Maar van binnen is het nog niet helemaal gaar. De wil dus naar buiten. En je, je koekje scheurt. Ja. Dus ook niet te heet zetten. Want dan krijg je dus. Eigenlijk is het heel logisch als je nadenkt... als je over te heet staat, op 170, 180 graden bijvoorbeeld... dan krijg je heel snel een korstje, hetzelfde effect. Die vulling wil eruit, het koekje scheurt. Ja. Dus als je dat rustig doet, 140 graden, dan komt het helemaal goed. Robert, dit is niet makkelijk, toch? Dus als je me doet... Uh, w wat jij zegt? Ja, dan ik. Ja. Ja. Ik geef cursus tegen macarons en dat lukt altijd. Ja, maar even, zit het ja. macaron ook trouwens in heel Holland Bakt? Ja. Ja, die komt, die, komt, ja, die komt er voorbij. Ja. In een hele moeilijke aflevering. In aflevering uh, vijf, of vier, vijf of zes, ja. ja. O, Dan best. maken ze dus een macaron taart. Een macaron taart, ja. een een macaron -taart, de... taart zelf. Net ja. zoals jij nu voor ja, ons maakt. Een macaron -spektakel, spektakel, zeg maar. Iets anders. Ja. Ze maken dat in, de, in puntjes en zo, in punten. Ja, dus aflevering zes is toevallig de, de Franse... De Eiffeltoren uit... in Macarons, ja. bijvoorbeeld. Dat zou mooi zijn. Af... Ja, de Franse kan... uitzending van uh, heel Holland Bakt. En de denk Franse je niet dat uh, de grote he? liefde voor macarons is gekomen... voor de hele grote boze buitenwereld... omdat ze zulke mooie kleurtjes hebben? Ja, en daar is ook wel eens discussie over. Moeten ze wel zulke mooie kleurtjes hebben? Je, moet, uh, ja, je ziet ze tegenwoordig... Uh, soms zie je ze wel een stufvel, hoor. Ik vind vind ja. dat ook niet mooi. Ze springen soms eten ja, ja. uit. Ja, het is gewoon helemaal hip geworden. Ja. En, en ze passen bij alle handtassen, hè? Dat is nu ja. een beetje... Ja. En je ja, hebt zo'n hele dat. dure tas van, ja. uh, van de Champs-Élysées... en dan heb je er gewoon macarons bij... Weet je wat het geweldig aan macaron is? Waarom is het zo moeilijk? Omdat, het, is eigenlijk, het klopt niet. Als je ziet, de, de ba, de ba, wat maakt een macaron niet lekker, is dat op een gegeven moment. Is, dat mag, je mag niet een soort karamel hebben, een klein stukje die, die ja. je mond blijft koud. Dat mag niet bij een macaron. Een macaron moet op een gegeven moment smelt. De kunst is uh, krokant, Leert krokant, dan moet je een klein krok, geluid ja. hebben. En dan heb je direct het mooie. Hij... Maar het in de moelle is het fort dus het, het klopt niet bij elkaar. En dat, dat is de kunst. En dat, dat, daar zie je als een, een vent uh, kan een macaron maken. Voor dus of een vent een macaron kan maken. Het is eigenlijk niet logisch. Ja. Nee. En is het ja. is klein, dus je, je doet hoorde, Wat het nog mooier is, je doet het in één keer in je mond. Krak. Oh, ah. hemels. Oké, okay. we gaan dat nu even, ja, even doen. Krak, even, krak hemels. Um, even uh, nog. Um, als je uh, schuimkoekjes maakt, is de verhouding vaak één op drie. Dus één deel suiker, drie delen ei. Uh, nee, sorry, één deel eiwit, drie delen suiker. Dat is bij uh, de macarons niet zo. Mm -hmm. de, daar zit dus minder. Uh, die verhouding ligt anders. Ja. En daarom is het ook moeilijk te bakken. Precies wat jij zegt. Die verhoudingen zijn anders. Je hebt het nu even geproefd met een beetje crème. Dit is met een fruitvulling. Ja, ze, ja. ze zijn heel erg mooi. Alain, Alain Caron, geef jij even een oordeel? Want kijk, Robert die uh, dat is een meester patissier, Dus we moeten wel een beetje voorzichtig ermee omgaan. Alhoewel hij kan heel veel hebben. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Hij is ook jurylid. Ja, maar en dien Ik vind het leuk om jullie te kijken. Als hij praat over zijn vakken. Ja. Jullie hangen op zijn liep. Ja. ja. En het is altijd mooi om... Eh, daarom deze vak is vak zo mooi. patissier ja. koken ron. Om Prachtig. mensen die heeft eigenlijk macht omdat ze weet heel veel. En daar kan goed over praten omdat ze zijn gepassioneerd. Net wat je ziet in één minuut. Mm. Het is geweldig. Maar, dus nu hebben we hem gehoor gepraat. En dan gaan we direct proef. Ja. En ik denk, hij lult niet. Het is echt wat hij doet. <laughs> hij kan het ook nog echt waar maken. Ja, dat is ja. geweldig. Want we hebben Kijk, hier ook nog even macarons van twee andere firma's. We hebben hier de firma Kuit uit Amsterdam. Die staat dat is een patissier die ja, bekend staat nou. ook om de, om de macarons. Hè. En we hebben ook van de Poptazi Pastry. Die levert onder andere aan het Hilton. Het verschil wat ik zo met het blote oog zie, is behalve het formaat de kleur. De een is veel feller in kleur dan de ander. De andere is een beetje in de pasteltinten ja, ja. blijven hangen. We gaan deze zometeen ook proeven. Maar dit is in ieder geval goddelijk wat je ons voor hebt gezet. Dit is zo zittend lekker taartjes. Dat wij ook zitten te denken om deze uitzending gewoon te beëindigen en verder alleen nog maar taart te gaan denken. Nee, dat ik voor het eerst denk dat het. Dit is zo lekker. is zo lekker. Alleen, hier met de mond vol. We drinken hier een glaasje cider, vooraf poire van pomdoorbij bij. En het lekkere daarvan in die combinatie is dat het licht alcoholisch is. En dat er ook een beetje een boerse smaak op zit. Het is een natuurlijke poire, dus het is een waanzinnig. Een zinnig fijne combinatie. Dat had ik op. Goed. Ja. Uh, op de mandjaris site staat een re uh, recept... Ja. wat uh, Robert van Bekhoven ons ja. heeft afgestaan. Uh, de opnames van Heel Holland Bak zijn toch al voltooid. Dus ja. daar kan niemand meer iets van, uh, van jatten, om het maar zo te zeggen. Nee. Het geheim van de smid staat nee. gewoon op Je ons. Je ziet op... Uh, uh, uh, dat is wel leuk, maar dat kan ik dus alvast al verklappen. Straks in de, uh, in de uitzending waarin ze macarons gaan maken... Oh, dat is in de koekjesuitzending. Ja, toch... 4. Maakt niet zoveel uit. Maakt niet uit. Um, dan maken ze dus een ma uh, macaron. En daar zie je heel goed waar het fout gaat. Er zijn er bij die maken een macaron. En er zijn er bij die maken een schuimkoekje. Ja. En daar zie je het fout gaan. Het is ja. toch een andere. Het is geen schuimkoekje. Stondig. Ik vind het al heel knap in die uitzending om te zien hoeveel mensen uit hun hoofd weten. Ja. <laughs> hoe sommige ja, dingen werken. Hoe kan je ja. in godsnaam een macaron en een schuimkoekje precies die verhouding in je hoofd weten? Dat is voor mij altijd het knapste van patissiers. Ja, ja patissiers werken met verhoudingen. Ja. Dat, het is dat is kaap, zo heel ja. ja. ja, ja, Daar ja. drijft het vak op. Ja. Ja. En natuurlijk het woord wat Alain in de eerste aflevering van Masterchef veelvuldig heeft uh, ge uh, gebruikt. Passie. Ja, is dat is het. Dat het gaat allemaal ja. over passie, toch? Ja. Even kijken of onze verslaggever Chris Bijma. Is onze verslaggever Chris Bijma al terug uit Frankrijk? Hij staat in de file, hè? Hij staat met die hele grote zak boodschappen... die hij voor ons heeft gedaan in Lille in een file. We weten niet waar. Hij kan elk moment aankomen. Wij gaan gewoon door. Uh, Radiomanjari.nl, dat is onze website. Daar vindt u de receptuur van deze uitzending. U kunt natuurlijk reageren, manjari.ntr.nl. Wij vinden het heel leuk als u met tips... ...opmerkingen komt, mag over onze gasten gaan... ...mag over ons gesmak gaan... ...dat krijgen we namelijk elke keer te horen... Uh, ...mag over van alles en nog wat gaan... ...alles wat wij hier ter tafel um, behandelen... ...misschien is het bijvoorbeeld leuk als u zegt... ...dit doe ik altijd met mijn kok vin... Dat, dat, is, ...dat gaan we aan het eind van de uitzending behandelen. We gaan het nu hebben over het boek Tour d'Alain... Want zo heet het smakelijke Frankrijk-boek van Alain Caron. Cuisinier, geboren in Parijs, 30 jaar woonachtig in Nederland. Jurylid van de tv-programma's Masterchef en Junior Masterchef. Een man die zijn vette Franse accent niet zal afleren. Sterker nog, hij schrijft in zijn boek niet wil afleren. Alain, ja. heel leuk boek ten eerste. Mijn complimenten. Ik heb er enorm van genoten. Prachtige adressen erin. Jij beschrijft je culinaire opvoeding. Je culinaire jeugd in dit boek. Met als belangrijkste uh, component boodschappen doen met mama. Ja. Ik lijk nu Ivonier wel als ik mama ga zeggen zo. Maar... <laughs> nee, niet doen. Nee, uh, boodschappen doen met mama. Ja. Vertel eens, hoe zagen die tours eruit? Uh, als ik nu uh, mijn oren deert, zie ik uh, de flat van ons. Uh, en ik ging naar beneden uh, met de liefde en uh, twee grote boodschappentassen en een karretje. En wat, wat mooi in het begin is, ik moet zeggen, ik was altijd met mijn moeder... omdat ik was een beetje de, de zielere kind. Ik was altijd nou, best ziek. Ik, ik mm -hmm. ging flauw voor een ja en nee. En ik mocht niks doen voor mijn moeder. En um, dus ik was heel vaak met haar. Maar wat leuk was... vroeger had je in Parijs... voordat we uh, bomvol van auto's... hadden we van die uh, Marchand aux 80. Dat zijn uh, mensen die kwamen uit, uh, buiten Parijs... met een groot maar enorm karretje... met grote wiel... En daarop was een, een, een product uit, uit de la ferme. Dus je uh, had tomaten en wortelen, en door had karsen, en had uh, fruit. En die schreeuw. Uh... Straatverkopers. Ja. Wanderhoek, en... de Quatre seizoenen. ja. En het uh, was, was, was geweldig. En daar heb ik toch uh, mijn moeder zien um, zoeken, testen, proeven. Praat met de verkoper uh, wat ze willen en wat ze niet willen, om um de beste te zoeken. Maar mijn moeder, we waren zeven in huis. En mijn moeder kookte lunch en diner, drie gang. Zo. Dat was een restaurant. Oh, dat een heerlijk. En als, was hij niet op tijd klaar of uh, niet lekker, nou... Uh, Jij of... beschrijft ook dat je nogal een kritische, toornige vader uh, had. Als hij de rosbief niet <toss> goed vond, dan smeet hij hem gewoon ja, tegen wel. de muur. <toss> Ik schrok daar wel van. Oh, sorry, papa. Maar, <laughs> je uh... Zo ga je de geschiedenis dan ja. in. Nee, maar het is wel een Lijk keer. jij op hem nee, trouwens kijk, al hè? Zondags, wa zondags was uh, heilige gedaan. Ja. Waren, uh, ik, mijn moeder die, die was ons allemaal in de badkamer. Dus ja. mijn zus en uh, mijn broers. En um, we waren allemaal heel mooi gekleed. Schone sokken, gepoetste schoenen, uh, korte broeken. En ik was een soort. Uh, gekleed als een marin. Ja. Als een matroos. Ja. Ik heb een voorstelling. En, uh, ik heb <laughs> nog foto's van uh, wie, wie niet. Ik weet niet wat je ziet. Dat was heel gaaf. En uh, we moesten altijd op tafel uh, netjes. En me, dat was, uh, moesten we, we gingen goed eten. En ik weet dat mijn vader een keer, ik weet niet, hij was niet goed uh, opgestaan. Hij was wel macho. Maar uh, ja, die rosbis was niet goed. En, uh, <laughs> Ik zag die rozebief vliegen als een raket, naar tegen de muur. Maar wat grappig was, die, die rozebief plakte tegen de muur en die ging heel langzaam. Zo naar beneden, naar beneden. druipen. En wat gebeurt? Wij lachen allemaal. Dus hij was nog stupide. Ja, ja. Dat was echt, uh, was, nou ja. Wat, wat is de belangrijkste les geweest in jouw jeugd, uh, bepalend voor, voor, de, voor de cuisinier die je uiteindelijk bent geworden? Dat, dat je kan. Uh, we had, bij mij thuis hadden ook een moment. Ik zal ook een anekdote vertellen. We wisten precies wanneer was geld in huis was of niet. En mm -hmm. we niet, mijn ouders, het vertellen niet, maar op een moment we we een ander soort product aan tafel. Wat we hadden bijvoorbeeld, weet je van die mamel? Mamel van die koei waar de melk uitkomt? Ja, ja, ja, ja. de, de, de nou, uiers. Dat kun je ook eten. Maar mijn moeder bak dat. En toen in die tijd kost het gewoon niks. En toen ze kwam met dat als biefstuk... kijk mijn broer en zus en zeiden... oh ja, daar zijn we weer is eten. Ja. Maar ze was heel goed uh, creatief. En was, ze kon altijd van alles doen. Van kokken, tot... Uh, maar kwam zij van het platteland, je moeder? Uh, nee, maar haar, oma, uh, haar moeder kwam uit Italië. Ja. En daar werd ook altijd goed gegeten. Mijn opa die kwam uit Bretagne. En in de kant van mij waren pure puur Parijsenaar. Maar die, mijn oma die kon ook heel goed koken. En mijn tante had een gigantische brasserie. Hè? Dus dat ziet gewoon in. Moest de hele familie Caron moest goed die, die, die, die, die, Dat onderwerp brasserie dat is ook heel prominent in jouw boek Tour d'Alain. Uh, jij beschrijft het, uh, ja, het Franse, het Parijse restaurantleven onder andere. En alle gradaties die daarin zijn. Hè? Natuurlijk de klassieke brasserie, maar ook de. Het, het nieuwe wilde eten, het, het wilde koken of de jonge honden van, van, van Parijs. Ja. Wat is daar zo typisch aan, aan die, aan die nieuwe. Kijk, uh, wat, wat, wat ik mooi vind is in, in die nieuwe. Uh in die nieuwe vorm van, de, van deze jongen. Wat ze doet, die jongen, is, uh, ze investeren niet in een mooie uh, uh, koperpan, uh, kristalglas, uh, zilverservice, uh, dat doet ze niet. Maar ze doet ook geen pintuur uh, ver van de muur. Wat ze doet, is investeren in een goede keuken, en leuke personelen. Maar de rest, ik heb, kijk... Uh, ik, ik zal een, een naam van een restaurant geven. Dat is, het is ook zo bizar wat nu gebeurt. Dat is Septim. Septim. Ik ben geweest uh, echt in het begin. Een vriend van mij zei, Alain, we moeten gaan, we gaan eten. Dus Waar het is, is Septim fine. in Parijs? In Rue de Charonne. Het is eigenlijk een niet zo super leuke buur... Mm. Een beetje ver van de Bastille en de Republiek. Uh, het is niet zo'n leuke buur. Maar uh, die jongens die zijn daar begonnen. En uh, die is gewoon, die, ze hebben de papieren uit de muur weggehaald. Netjes tafel. Um, maar je weet precies waar ze hebben, uh, hun geld hebben gestopt. Is het voeden. Het yeah. Top product. En je eet voor 45 euro. Je eet laatste keer uit een recept met asperge. En een paar kruiden erbij. En een saus. En dat was dat. Maar je echte Asperger Dupuis, dat zijn die dingen die zijn zo ja. enorm groot. En fantastisch gedaan. En, en dat, dat vind ik heel mooi. En, en, en nu die jongen, hij is gewoon nummer vijfje in die gang van die stomme lijst van San Pellegrino. <laughs> dat is toch, dat is toch, ik, ik wil het niet. Ik wil het wel in mijn boek, maar niet daarom. Nee, want je wil gewoon niet dat hij op die manier verkwant wordt. Nee. Is, is, eh, dit is een gevaarlijke vraag die ik ga stellen. Want, want Doe maar, hou ik van. Het ja, want, want waarschijnlijk ben je gewoon uh, een culinair chauvinist. Maar is Parijs nog steeds het walhalla van, uh, van culinair Europa? Um, nee, nu Valhalla heb je overal felle Valhalla. Kijk, als je, als je oh, houdt van een beetje van vies eten dan ga je naar Tokyo. Ja. Daar zijn waanzinnige restaurant. Maar als je, als je gaat naar, in Tokyo gaat eten Frans... Nou, doe dat niet. Omdat, uh, nee, ze zijn goed met vis, maar niet met fles. Okay. Dus de Wala ziet wel heel veel verschillende... Euh, niveau dans restaurant il y a de grottes il y a de Ducasse il y a plus puis il Sanderins il y Trois Gros ce sont des restaurants il y a plus de Passart Grottions maintenant il y a de fantastiques brasseries Bollinger euh, La Coupole uh, varieté. Parijs heeft nog ongelooflijk veel variété qua restaurant. Ja. Komt, uh, je... huh? Komt er wat gevaar uit Spanje, vind je? Komt er wat gevaar uit Spanje? Je moet niet zien als een, als een, als een gevaar. Uh, het is fantastisch dat nu, we weten nu alles. Via internet, via tweets, via tijdschrift, boeken, uh, radio, uh, tv. We weten nu alles aan de seconde. Dus natuurlijk weten we veel meer. Maar in Parijs vind ik dat blijft nog steeds. Omdat uh, je hebt een regisseur de van Ziener, waar je kan een uh, serieus product hebben. En dan heb je jongens, een meester die naar zijn. Ik ken zes restaurants waar je super goed kunt eten. Dat zijn leerlingen van Passar. Ja. Yeah. Ja, dat is wel, dat is wel leuk. En, uh, Met de nadruk op groenten, hè, geloof ik dan. Huh? Hey, dat is een heel erg een grote nadruk op groenten ook. Ja, natuurlijk. Ja, hey, je, de... je, je merkt dat die jongens echt goed geleerd hebben. Ja, ja. En um, ja, dat is, is variété. Je, maar je kan ook slecht eten, natuurlijk. Maar als je niet. Ik, ik, ik, ik ben geïrriteerd door die mensen die zeggen. Ja, ik heb gegeten in Frankrijk, dat was niet goed. Ik zeg: luister, ik doe ook een onderzoek. Hè. Als ik wil top eten in Frankrijk, ga ik ook zoeken. Ja. En als ik wil top eten in Nederland, ga ik ook zoeken. Dus... Wat, gebeurt er, wat, ge wat gebeurt er met jou als je in Parijs bent? Uh, en dan bedoel ik in culinaire Parijs. Ben je dan nog... Uh, zit je dan een beetje op je kookpunt? Of ik bedoel, word je daar heel opgewonden van? Uh, ja, want uh, ik ga, uh, ga ik lunch en diner eten. Wat, iets, wat ik niet doe in Nederland. Allebei bedoel uit. je, op één dag. Dus ik ga bij lunch en diner. <laughs> en uh, je gaat, uh, zoals we zeggen, lacher la vitrine. Hey, Kijken praat wat over, er is. Het gaat over uh, la durée. Mm -hmm. En hij uh, praat over um, Pierre, Pierre Hermès. Nou, ze, ik zeg tegen jou, ik ga uh, mijn pauze chocolade bij Pierre Hermé eten. Ben je een dumaanje au Paris geweest? Een huh? dimanche au Paris. De zondag in Parijs, ben je daar al geweest? Wat? Een dimanche in Parijs ja. uh, is bijna alles dicht. Nee. nee, hij vraagt naar zijn winkel of zo. Is dat een mm -hmm. nieuwe winkel in Parijs? Een dimanche in Parijs. Ja, à Paris. ja, ja. ja nee. bij, uh, waar ook grote patichés zitten. Ja? Bij uh, Patrick, Patrick Roger en ja, ja, ja. in die, uh, die buurt. Het is een geweldige winkel. Opschrijven. Uh, Echt opschrijven. Voor het volgende boek. Ik ja. dacht... Ik, nou, ik dacht... is ik... verschrikkelijk mooi. maar wat hij nu zegt, Verschrikkelijk fantastisch. Ja. Wat is nog te gek in winkel? Als je kijkt naar die winkel... Wat ze zijn zo goed verzorgen. Een slager. Ja. Een visboer. Uh, die, die, die bakker en die banketbakker, wat ze etaleren achter een vitrine. Ik kom op, dat is zo waanzinnig te geven. Ruud de bak hè, zeg jij al. Uh, Ruud de bak, maar uh, ook zijn uh, al, en... je, je kan niet alles geven. De banketbakker, de, de bakker die maakt mooi rood brood. Ja. Maar je moet ook zoeken. Uh, er is een bakker die nu Dupain en des Nou, we hadden gegeten in een restaurant. En ik wou ook naartoe gaan kijken. We deze jongens, omdat ik had het dat hij goed was. En we hadden een restaurant. En op een gegeven moment, ik denk, man, niet eens. Mijn vrouw, die zei, oh, Alain, dit brood is te gek. Ik vroeg, wie is die brood? Die zei, oh, van die man Dupin, dat is idee. Dus wie, zie je, dat klopt. Er zijn nog heel veel plekken. Heel veel winkels, heel veel mensen die zijn nog steeds gepassioneerd in hun vak. Dat ja. zit nog in Parijs. Want ja. Parijs is poen. Als je ja. luistert naar Ducasse, ik ga mijn restaurant beginnen niet in Toboutou uh, de Chalébain. Hij no? begint in Parijs, Tokio, Londen, New York. Want dat zit geld. Ja. Nou, dan gaan we toch even die provincie in. Want, want je gaat uiteindelijk wel uit Parijs weg. Alhoewel okay. Parijs ja. echt het zwaartepunt is. Maar je gaat ook naar de Languedoc. Je gaat ook naar de Bourgogne. Je gaat ook naar het zuiden, naar de ja. Provence. Uh, en ga zo maar door. Ja. Ah, en, en is dat ook een andere keuken, fundamenteel? boerse uh, of landelijker? Of... Ja, het is meer een keuken du terroir. Elke, mm -hmm. elke regio heeft een beetje zijn identiteit. Uh, ik vind bijvoorbeeld... En uh, dat is ook leuk voor de mensen die, die, die op vakantie zijn. Stel waar dat je in, in de Provence uh, bent. Nou, ik vind... Uh, uh, laat ik, <laughs> ik heb een hele goede... <laughs> ik heb een hele goede... Ik was in, uh, in Nice... En die man zei, zullen we een zuurkool gaan eten? Nou, ik eet geen choucroute in Nice, sorry. Ik eet wel alles wat de producten wat de, wat ze hebben daar. Maar Je komt niet in de Elsass, dus ook, dan moet je een nee, andere nee, choucroute je hebt, eten. je hebt gelijk, maar elke je gaat toch uh, regionaal eten ja. en je gaat ook regionaal drinken. Ja. Ik bedoel, ik ken een, een, een in Mopelier, nou, in Nice ook weer, er zijn een, een winkel die, uh, die meer dan 100 heis maken. Dat is een Italiaanse man. Ja. En, het is wanzine, en soort huis. En we hebben, ik heb heel veel geproefd, maar ik ken die winkel toen ik klein was. Mm. Dus dat is ook mijn. Daar, ben je, daarmee, ja, daar tuurlijk, ben je mee verbonden. Ja. Ik ga ondertussen even aan een regisseur van dienst vragen of, of Chris bijna nog steeds in de uh, file staat. Ja, hij is, wel, hij is al over de grens van Nederland. Ik kijk, ik kijk nu. Ja. Hij is over de grens van... Nou, hij is al wel vrij dichtbij. Oh, dit vind ik zo spannend. Dan laten we dan even naar de Cocovin gaan. Want ik maak gewoon een grote sprong van Alain Caron... en zijn boek uh, Tour d'Alain. Uh, want hij liep namelijk te bluffen aan het begin van deze uitzending. Eigenlijk voor de uitzending. Hij zegt, ja, mijn Cocovin is de beste. Hij heeft een beetje dat machismo van zijn vader... Uh, heeft hij, uh, hij meegekregen. Dus dan gaan we eerst even horen... Ja. Hoe, is jou, hoe, is, hoe is jouw Cocovin? Uh, Allee, Wat is er speciaal aan jouw kokovain? Yeah. Ik vind een kokovain moet tenminste 24 uur marineren in de wijn en de, de groent. Hebben we dat gedaan? Hè? Nee, okay. er staat in geen enkel van die recepten. Oké, okay, duidelijk. Dan begin je met dat. Ja. Omdat het is net zoals een lièvre à la royale, die, die ken jij. Ja. Als je niet marineert, het kan het flest... Wat is een lièvre à la royale? Le, lièvre à la royale, het is de Franse recept. Als je dat had in je restaurant, had je een grote concertje in drie sterren. Mm. Moeilijk om te maken. Zeer moeilijk. Maar die, het fles, een lièvre, een hazen ja. is taaien. Het ja. heeft gerend. en koken... de han is ook een oude, een oude lul. Ja. Dus hij is taaien. Dus hij moet marineren in de ween. Het eerste ding is dat je moet 24 uur marineren. Met veel groen, Wortelen, prei, temloraire, peterselie... knoflook. zijn mensen die doen een beetje olijfolie. Als je wil. En op het moment dat je gaat bakken... Je moet goed bruin bakken. En dan ga je singer met bloemen. dat ja. is Poederen. Met een zeef. Ja. En dan ga je langzaam weer in de marinade doen. En je gaat laten trekken, trekken, trekken. En daarom moet je heel veel lijnen als je ja. Ja. Hebt saus. Je hebt geen coccovain in dit boek staan, hè? Volgens mij alleen. Nee, maar in ik uh... heb wel een bresse à la crème. Een brassa la crème, ja, dat te is te ook een heerlijke keer. Kou -kou nou, uh, ondertussen komt uh, zwaar bezweet uh, verslaggever Chris ja. Baiema. Uh, die heeft de, de, de streep gehaald. Uh, uh, hij is gaan winkelen in een Franse supermarkt. En nou, Dat is bekend, de patrijzen vliegen hier dan om de oren. De koeling herbergt honderden soorten kaas. Uh, de beste wijnen liggen altijd in de schappen daar in de supermarkt. En uh, Hij reisde af naar Lille, Rijssel, Noord-Frankrijk... op zoek naar deze schatten uit de supermarkt. Je hebt het idee dat je naar de auto loopt alsof jullie dit heel vaak doen. Even boodschappen doen in Frankrijk. Hup, daar gaan jullie. We moeten met... Uh, <laughs> maar hoe gaan we? Over, over Utrecht of zo? Ja. helemaal ah, ah, gek? Kunnen we afspreken dat er normaal gereden wordt? Dit was heel, heel ja, ja. Wat is jullie idee? Het idee is gewoon Liel, Dan zien we vanzelf wel waar de eerste hypermarché is. In de auto hebben jullie het over dingen rondom het thema boodschappen doen. Maar weet je wat ik ook nog zat te bedenken? Dus al die mensen die ons nu die lijstjes hebben gegeven... gaan zijn... zelf een keer iets doen? Nee, maar dat zijn in principe mensen die natuurlijk altijd heel erg tegen de gewone supermarkt zijn. En heel erg voor de kleine winkeltjes. En dan rijden we nu helemaal naar Frankrijk... Ja, maar waarschijnlijk... Voor een gigantische winkel. En daar zijn al die kleine winkeltjes inmiddels al kapot gemaakt. Dat is dus niet waar. Oh, dat is niet waar. Daar heb ik over gelezen. Zeg het maar dan in de microfoon. Dat is dus niet waar. Daar heb ik over gelezen. Dat heeft te maken met een soort heel ander iets in de Franse cultuur. Wat te maken heeft met La France Profonde. In Frankrijk hebben de kleine winkeltjes nooit te lijden gehad. Onder de grote supermarkten. Heb ik me wel eens laten... Daar heb ik eigenlijk gelezen. Oké. Okay. La France Profonde... Ik weet niet wat het betekent, maar dat stond er wel bij. <middels en> Candy. <lachan> ah, commerciale. commercieel. Moet ik er hier, hier naar af? Ja. Ja. Ja. En naar recht hoor. Ja, dit ja. is hem, Dit is hem. En daar gaan jullie. Boodschappenlijst in de hand. Een lange lijst. Grote winkel. Hele grote winkel. En jullie proberen de platte grond in de gaten te krijgen. En het is even wennen. Het is heel raar, want... Mag ik dat zeggen? Dat het zijn niet hele zieke mensen die hier winkelen. Echt niet. Maar ze hebben hier alles bij Ocean. Dus ook heel veel biologisch spul. Rijen lang. Hier, wacht. Chocola. En dat moest dan speciaal zijn, met zout, toch? Chocolat au fleur de sel. Dat zijn gewoon deze. Jona wil ook zoute boter. Die vind ik er ook mooi uitzien. Met ja. zeezout. Dit is echt een beetje zout op mijn huid, voor Jona. Met zo'n zeeman erop, toch? Ja, die is voor haar. Al vrij snel wijken jullie van de boodschappenlijst af... Er is ook zoveel jam. Hier, abrikozen en frambozenjam. Doe maar. Te gek, bij elkaar. En dan dit. Vissoep. Dat gaan we doen. Dit gaan we doen. Vissoep even. met een roeie erbovenop. Gewoon in, in een pot. Met croutons? Croutons erbij. Dit hele... Doe maar. Ja. ja. We zijn nu dan voor. Ah, helemaal mooie vissoep. Terug naar de lijst. Boterkoekjes voor Jona. Zou ze bedoelen, dit is het huismerk gewoon? Ja, maar waarom niet? Ja. Gewoon doen. Dingen voor Alain. Dit wilde zij toch? Bommelman met frambozen? Dingen voor Jona. Kijk, okay, we hebben mosterd voor Alain, mosterd voor onszelf. Maar welke mosterd past er bij Jona? Er zijn 40 typen mosterd. Dan zou ik gewoon de Amora Extra Fort nemen. Hele pittige mosterd. Ja, doe dat Pittige vrouw, pittige mosterd. Ja, we lopen zo'n beetje op het eind. Volgens mij zijn we nu meer dan een uur bezig. En eindelijk hebben we gevonden de rollenbladerdeeg. Maar ja, we kunnen dus kiezen uit. Een stuk of 18. Deze is al verkoopd dan die man net ook. Zullen we Altijd doen? wat de Fransen doen. Ja, deze. Hup. Pat. feuilleté, thee voor jou. En dat was nog maar de food-afdeling. Jullie proberen je ook nog te interesseren... voor de non-food-afdeling... en zijn zeer gebiologeerd aan het kijken naar... een, een robotstofzuiger. Robot maar het lukt niet meer. We gaan naar de kassa. Het gekke is... Ik weet niet of het bij jou ook zo is, Pauline, maar al het enthousiasme is werkelijk uit me geslagen. Ik, helemaal... ik ben totaal anti-consumistisch... Ik kan niet eens meer praten. Ik ben gewoon kapot. We gaan afrekenen. Het was heel zwaar. 136,92 euro. Maar wat zijn wij hier in de studio van Manjari. Blij met de boodschappen die hier binnengebracht zijn. Uh, gezouten boter en, en vleurdezuin. En, ja. en de heerlijke yoghurtjes. Dit zijn bon mijn roze mama, koeken eigenlijk van Frankrijk. Ja, de ja. bon man met frambozen. Dat vind ik zo lekker. Hè? Ondertussen <laughs> zitten wij te smikkelen en te smullen van drie verschillende ja. soorten kokkelwem. Want Jonah Freud, kookboekenfanaat Mijn Rechterhand, heeft, zoals wij altijd doen in deze uitzending, drie soorten. Cocovin uh, gemaakt. We hebben al een beetje gezegd wat cocovin is. Een oude haan in oude wijn. Heel kort uh, door de bocht. en uh, Jij zit met de Bijbel op schoot, uh, Jona. Bocuse. Bo ja. En ik zit nu Bocuse te eten. De Cocovin van Bocuse. Ja, die heel mooi qua kleur is. Maar weet je, wat grote. alleen zei net... Uh, voor de reportage over het marineren van die, die hanen. Dat is zo belangrijk en het staat in al die recepten niet. Die maar hanen hoe kan zijn dat? gewoon taaie te... oude mannen, zijn ja. het. Het zijn gewoon taaie oude mannen, wat het is je ook minste, doet. Op de minst dat is wel lekker. Het is. Moet je daar überhaupt wel aan beginnen, is mijn vraag dan. Waarom neem je niet een lekkere, malse jonge kip? Nou, omdat nee, het... de smaak is compleet anders. Okay. Maar goed, we, we hebben hier, ik heb er dus eentje gemaakt van zo'n blauwe hoender. Uh, ja. Dat is het, uh, uh, het recept uit uh, Grote Larousse voor de thuiskok. Wat een heerlijk boek is, omdat er alle klassieke Franse gerechten voor iedereen thuis uh, staan erin. Wat jij Bocuse zo gehad? En ja. daar, uh, ja. dat vinden we dus allemaal heel lekker, omdat die gewoon mals is. En hoe komt dat dan? Wat nou, was... omdat het een kip is en geen haan. Oh, oké. Okay. Dus deze, deze, deze Hoewel kip... ik van de is week. is wel eigenlijk oneerlijke concurrentie. Maar gewoon. goed, nou heb ik heel... mogen we heel even wat zeggen. Ja. Volgens mijn kippenboer zijn alle kippen die hij verkoopt eigenlijk hanen. Dat vond ik een hele interessante mededeling. Ik zie gewoon een Zembla-uitzending. Want de, de, de kippen, zegt hanen. hij, kippen die, die blijven bestaan voor de leg. En die hanen die worden gegeten. Mm -hmm. Nou, ik moest daar heel lang over nadenken. Ik ben er nog niet helemaal uit. Zo heb ik een paar van dit soort dilemma's van de week... rondom dit hele hanenverhaal uh, gehad. In twee van de drie recepten, namelijk zowel in het recept van Bocuse... als in het recept van de La voor de thuiskok staat dat er varkensbloed in het recept moet. En ja. toen werd het stil. Allee. Varkensbloed. Alleen Caron, heb jij daarvan gehoord? Ken jij dat? Dat is, doe jij nooit. Het is om het te binden, dus ik snap het wel... dat het daar misschien van oorsprong in heeft gezeten. Ik vond het zo grappig dat het in twee van die grote klassieke Franse kookboeken staat... dat het met varkensbloed gebonden wordt. Maar het is een oud recept. Nou ja, het is een oude recept. Het ene is uit de Larousse En de andere is uit het, het, het naslagwerk van Bocuse... Wat net verschenen is, weliswaar in het Engels. Die gebruiken allebei varkensbloed. Even voor de duidelijkheid: we hebben dus Bocuse, ja. We hebben uh, Larousse La en, en we hebben die, dat kippenboek van. We hebben een uh, kip. Heel leuk boekje, heel leuk gemaakt. Boekje van Klaartje Lindhout hier in Nederland. En dat boek heet gewoon Kip. Ja, dat is heel overzichtelijk. Maar goed, daar ja. hebben we natuurlijk ook wel weer het een en ander over te zeggen. Want ik ging aan dat recept beginnen. Nou ja, en nee, ik weet ook niet beter dat een, een kokcon staat bij mij eigenlijk het liefst de hele dag op het vuur. Uh, er stond uh, laat het 15 minuten zonder deksel sudderen. Dat was alles. 15? To, 10, toen denk even. ik, hier klopt iets niet. Dus ik heb Klaartje contact gezocht met Klaartje. Ik dacht, ja, is er iets misgegaan? Dan kreeg ik een, uh, vannacht, <laughs> helemaal bijna in paniek, een mailtje terug dat er 1 uur en 15 minuten had moeten staan. Och. En dat er inderdaad in het recept een fout staat. Och, dat dus dat terug. is bij deze rechtgezet. Nou moet ik zeggen dat bij. Nou, zij heeft dan staan, zet er een jong haantje of kippetje tussen haakjes in het recept. Dan moet het misschien net gaan. Ik heb twee uh, bejaarde kippen. Want die had ik nou. Ja, ik ben op zoek gegaan naar uh, hanen. Sorry, twee ja. bejaarde hanen. Dus die heb ik in de pan gegooid. Nou ja, ze blijven heel taai. Dat proef je overal. Ja. Maar mm -hmm. nou, laten we even een rondje, een rondje ervaringen doen. Alain, jij, ik, zag jou, ik zag jou met je vork in de boekhuizen. Wat vond je daarvan die donkerrode? Ik vond de, de, de smaak en de kleur is dichtbij de echte cacao. Ja. Ik vond de... ben je Iets dichter bij je microfoon gezet. Ja. Ik, vo ik vond de smaak en de kleur kwam dichtbij de kokkowin die ik ken. Ja. En uh, ondanks dat je... Waarschijnlijk het is waar dat ze gebruiken bloed, varkensbloed om te, om te lieren. Ja. Maar het is ook ruraal, dat is in de campagne. Ja. Je weet dat ze gebruiken alles dus ja. uh, absoluut waarom niet? Ik denk dat ze, ze hebben dat uh, gepikt uit het oude boek. Ja. En je weet het is net zoals de Bijbel. De Larousse culinaire wordt elke keer opnieuw gemaakt. een keer is de, de hoofddirecteur is Robuchon en een keer is ze weer een ander. Dus verandert ook zo wat. Maar uh, de andere twee, ik vind het helemaal niks. Ik vind te taaien. Ik vind dat, uh, kijk. Je vindt Bocuse niet taaien? Nee, hij is, nee, nee, is heel taai. Ja. Het moet nog langer. Bocuse ja. is ook taaien. De, de eerste Bocuse is taaien. Ja. De en, en die, die tweede, is, kijk, ja. Ja. de kleur klopt. Ja. Welke is dat? Maar het rijdt wel naar wijnen. Ja. De tweede, ja. hè? De ja. eerste ja, dat die, is dat is van, van Bocuse. Bocuse. Ja. Dit is, uh, die je daartussen hebt staan, is die van klaartje. En de derde hier is uit de La Ja. Nou, dus die uit de La is de minst goed. Ja, ik. is de minst goed, ben ik het is, eens. Het is uh, waterig. En uh, wat moet smaak, het moet smaken naar, het moet zuur hè, ja. zuur. Ja. Dus een beetje zuur zijn. En eigenlijk, als je klaar bent, weet je hoe je kijkt, hoe je ziet dat het cuisson klaar is? is dat zet het fles uit de boterham. Zo ja. Ja. Ja. So mm -hmm. simpel is dat. Ja. Het is nergens gebeurd. Het moet maar uit elkaar smaak wijn, vallen echt. De smaak van de En hier zit uh, champignon, spek en ui. En dat moet erbij zijn. Dit is bij drie. Het zit ja? In ja, alle drie. Er zitten alle drie dus champignon, de... spek en ui. En er zit, uh, bij, uh, bij, Bougogne, bij Bocuse Bij zit er bacon en bij die andere twee zit er gerookt spek bij in. En maar dat, en, uh, dat, goed, maar maar dat is Voor mijn zo... duidelijkheid, voor, uh, want ik ben daar niet zo in thuis. Nee. Maar de varkensbloed, dat deden ze voor de binding. Ja. Naar Bindense sausen, Bondense sausen. Mee gebeurt helemaal niet meer. Ik ben dus op jacht nee. gegaan naar varkensbloed van de week. Want zoals jullie weten probeer ik me echt heel trouw aan het recept te houden. En of je nou Joods bent of niet. Je ja. moet gewoon op zoek naar varkensbloed. ik dus door een kippengerecht. <laughs> nou ja, ik doe dat. Dus ik ben nou eerst naar mijn slager gegaan. Die zei, mevrouw. Het vervoeren van varkensbloed is in dit land met nog meer regels uh, overgegeven dan het vervoeren van chemisch afval. Ze dus zegt, daar, daar kunnen wij niet meer aankomen. Nee, nee. Nou, dat vond ik een hele moeiende opmerking. Dan heb ik een nieuwe vriend, Arend de Wolde. Die een slager heeft uh, in uh, Oosthuizen. En die heb ik dus ook... Die gemild. heb je ook al in drie uitzendingen Ja, vindt. omdat dus die, die jongen, daar heb je wat, wat denken, aan. Dat je op die man bent. Die komt een keer, komt hij ook hier langs hoop want <lacht> die, die man, daar heb je wat aan. Die mail ik een vraag. Ik zeg, hoe kom ik aan varkensbloed? Ja. En die zegt tegen mij, ik heb het dinsdag voor je in huis. Maar ja, dat was te laat. O. Dus ik heb geen varkensbloed. Maar ik begrijp, als ik het hele <lacht> verhaal... toch even weer tot, tot, tot, tot hapklare proporties terugbreng. Het gaat om dat marineren. Ja, het gaat en dat is dus in drie gevallen niet, niet gebeurd. gebeurd, omdat het er niet in dat recept staat. En waarom dat dan niet gebeurt, weet ik niet. Want iedereen die Van kent, weet dat je het moet marineren. Maar het staat er niet in. Nou, misschien hebben ze gedacht, het is het toch raar, uh, met zulke grote namen aan tafel. Ja, maar misschien bedoel, hebben ze gedacht dat het allemaal uh, sneller moet of zo. Ik ja, weet het ja, niet. Het zeker weet. Ja, zeker ik, ik, vind dat we nog even gewoon de doos van de supermarkt ja. door moeten nemen. Want zoals we hier zitten, wij gaan allemaal graag naar Frankrijk, toch? Ik bedoel. Zeker. En Liel, ik zeg net, uh, daar zitten geweldige uh, ja. uh, zaken. Ja, wat, wat, wat... Mooie patissiers, een hele goede bakker. Uh, ja. Robert van Bekhoven, jij maakt daar ja. vaak een tussenstop als je met ja. je vrouw naar Frankrijk gaat. Ja. En dan ga je gewoon boodschappen doen in Liel. Dan ja, gaan we brood kopen, in, uh, hoe gek het ook klinkt, dan gaan we brood uh, kopen in, bij uh, Alex Kroket. Zo heet hij man. man. Alex <laughs> Croquet. Hij ja. schrijft op zijn Frans hè, croquet, ja. of zo. Uh, croquet. Croquet. croquet. Alex ja. Croquet. Ja, dit ja. is een ja. En uh, ja, dat is zo geweldig. Dat brood lijkt oud, maar dat blijft wel een week lekker. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dus dit is een korst. Ja, die korst en uh, zijn korst van het brood. En, uh, <laughs> fantastisch. Het is een klein paradijsje hier. Hè. We, hm. hebben hier Marais, we hebben hier Le Marin. We hebben hier gezouten boter. Hè. Alain, jij kent dit toch? Ja, ja, mooi etiket ook. Prachtig etiket. Ja. Hè? Dat is mooi, dat lichtblauwe met dat wit. En uh, dit is ook hele goede boter? Ja, ja, ja het is absoluut goede boter. Volgens mij is die gemaakt ook met fleur de Cel. Ja. ja. Ja. ja, Dan hebben we de mosterd, we hebben speciale, hele leuke met een, een wijnglaasje erbij. Amora extrafort. Uh, ja, Amora extrafort zit er ook bij. Ja, en en, en, uh, weet je wat, weet je waarom hebben ze gedaan uh, met, in die glas? Omdat in Frankrijk, uh, verkop, uh, ze op de mosterd toen in glas. Want ze wist, ze wist dat ze zal altijd deze merk Want op een gegeven moment, net zoals mijn moeder natuurlijk, maakt ze een... Um, Wordt dat de verzameling van die glas? Ja, natuurlijk. Ja. Dus iedereen wil dat dan hebben. We hebben een mini fondue-reset. Oh, dat is ook grappig. Dat is een kleine kaasfondue. Wie heeft die besteld? Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar oh, ik man, ben wel dol je op kijker. kaasfondue, ja. ja, oh, ja de ik, je. Mag ik even tussendoor ook nog vertellen? Dat, want dat vind ik erg leuk. Hoor. Robert van Bekhoven, ja. meester-patissier, jurylid van heel Holland Bakt. Heeft dus een blikje meegenomen. Dat mag ik mee naar huis nemen, heeft hij me net verteld. Dat zet je op de barbecue... En daar springt dan een warm dessert uit. <laughs> nou, zo, ja, dat, je maakt, zo zei je het. Nee, nee, je maakt het warm en dan maak je het blikje open en zit er een warm uh, dessert in. Uh, want als je zou openspringen zou het gevaarlijk zijn. We oh. zijn heel nieuwsgierig. Maar er zitten dus allemaal... Uh, een taartje, allemaal, taartje Een taartje. Onderan, een een, een, peer, veer, een taart. Taart. kersen, uh, marshmallows voor kindjes. Ongelooflijk. Mag ik Mag nog een, een paar bood... dingen zeggen ja. over ja. de boodschappen? De boodschappen. Hier, in de hele schap chocola, wat je in Frankrijk in de kleinste supermarkt hebt, heb je al honderd soorten chocola, ja. vond ik. à la pointe de fleur de sel. Ik ben geen chocoladeliefhebber, maar dit vind ik... Zo, daar kan je me bijna voor wakker Echt, maken. Het is de Met, met een heel klein beetje zout erin. Ja, we hebben hier ook Coloretto au frais. Dus dat is ook fijn. We hebben hier natuurlijk de kant-en-klare deegrol. Die deeg, die kan je gewoon Pat Verité, lekker... Pat Brisé, Pat... kan je een klant klantenklare kant-en-klare rol de natuurlijk palet ook verkopen. hebben we hier ook. Nou jongens, we gaan allemaal naar Frankrijk na deze uitzending. U wist dat nog niet, maar het is echt zo. Trouwens, de volgende uitzending gaat over Duitsland. Ik denk dat we dan heel veel met woest... Uh, braadwoest en zo. Ja, bruts. Nou. <laughs> uh, op vrijdag 12 juli doen we dat dan. En uh, dan hopen we dat u weer luistert. Ga ondertussen naar onze website... radiomandjare.nl. Uh, luister na acht uur naar twee dingen... waar weer allemaal leuke actuele onderwerpen in zitten. En ik wil natuurlijk onze gasten... Robert van Bekhoven, meester, patissier... Alain Caron, uh, cuisinier... en auteur okay. van het boek Tour d'Alain. Jonah Freud, van kookboeken kookboekenfanaat. Uh, onderweg naar Frankrijk al met één been de deur uit...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 De kust wordt versterkt en de Hondsbosse-zeewering wordt het Hondsbosse-strand. Maar waar moeten de steenlopers heen? Met Frater Willy Brordus in de beeld. Ja, en met onze vaste fenolijn-beller Frater Willy Brordus... laten we een zeldzame vlindersoort los. Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. vogels. Het nieuws van alle kanten.